uur. Het NOS Journaal. de Jong. Het kabinet heeft Klaas Knot benoemd tot nieuwe president van de Nederlandse Bank. Hij is nu topambtenaar op het ministerie van Financiën. Hij is daar directeur financiële markten en plaatsvervanger thesaurier-generaal. Knot is ook hoogleraar Geld en Bankwezen in Groningen. Hij heeft eerder al bij de Nederlandse Bank gewerkt. Ook werkt hij bij het IMF. Minister De Jager over Knot. Vanuit het ministerie van financiën een van de grote motoren geweest. Een van de grote drijvers geweest achter die gewenste cultuuromslag en die gewenste aanpak. Ik heb daar heel erg met een aantal dossiers met hem samengewerkt. Commissie Scheltema, de parlementaire onderzoekscommissie De Wit. En op al die terreinen zie ik dat hij heel sterk onafhankelijk dacht richting de Nederlandse Bank over over, over die punten waarvan wij hebben gezegd met z'n allen, Tweede Kamer, kabinet, dat moet en dat kan ook echt beter. Knot is de opvolger van Nout Welling die vertrekt per 1 juli. In het hbo komen landelijke toetsen voor de kernvakken en alle docenten moeten minimaal een mastergraad hebben. Met deze en andere maatregelen wil staatssecretaris Zijlstra de kwaliteit van het hbo verbeteren. Daarom nemen we stevige maatregelen om het vertrouwen wat studenten, werkgevers, ouders eh, moeten kunnen hebben in diploma's om dat te herstellen. Eerder had Zijlstra de Hogeschool in Holland al een boete opgelegd... voor het ten onrechte verstrekken van diploma's. En het dreigde vier opleidingen van in Holland te sluiten... omdat volgens de onderwijsinspectie de kwaliteit daar onder de maat is. Volgens Zelstra hebben sommige hbo-instellingen laten zien... dat ze de grote vrijheid niet aankunnen. Door schoon schip te maken moet duidelijk worden... dat de waarde van diploma's boven elke twijfel verheven moet zijn, zegt Zelstra. In Syrië wordt ook vandaag weer gedemonstreerd tegen het bewind van president Assad. In de kustplaats Banias zijn duizenden mensen de straat opgegaan, ondanks de massale aanwezigheid van leger en politie. En ook in een buitenwijk van de hoofdstad Damascus roepen inwoners om het vertrek van het regime. Volgens mensenrechtenorganisaties wordt in de stad Homs met scherp geschoten op betogers. Die stad is al wekenlang het toneel van verzet tegen het Syrische bewind. De garnalenvissers in Groningen gaan maandag weer varen. De vissers liggen al vier weken stil uit protest tegen de lage prijs die ze voor de garnalen krijgen. Vanaf maandag gaan ze per schip 1750 kilo garnalen opvissen... om te kijken of er nu 3 euro per kilo wordt betaald, wat hun minimumprijs is. Dat heeft directeur Visser van de beroepsorganisatie Visnet gezegd. Onze vissers uh, hebben gezegd, ja, we moeten, we moeten toch beperkt weer aan de gang. Uh, ze moeten ook weer uh, wat inkomen hebben. Dus zij gaan komende week een beperkte hoeveelheid verse geralen aanvoeren. En dan hopen we dat de handel daar met een goede prijs op reageert. En als dat niet gebeurt, leggen we de schepen weer stil, zei Visser nog. Het weer zonnig met wat stapelwolken. Alleen in Limburg kans op een bui. Middagtemperatuur 17 graden op de Wadden en 20 in het oosten en zuiden. Morgen ook zonnig en warm. Nou, WB Verkeersinformatie. 45 kilometer aan file met nog steeds veel vertraging op de A2... van Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht 5 kilometer. Na een ongeluk op de A7, afsluitdijk richting Heerenveen. Tussen knooppunt Jouren en Heerenveen-West 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En de langste file nu op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Bij Soesterberg 8 kilometer. Bij Kia zijn we gek op het getal 7.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 Van harte welkom bent om deze uitzending bij te wonen. Met KNVB-voorzitter Michael van Praag over geweld op het veld, om het veld... ...over het afgelopen voetbalseizoen. Catherine Keil over Oprah Winfrey. Griekenland, wel of niet uit de euro. Niet alleen de politiek is verdeeld, ook de economen. Dus daarom hier een debat. Geriater Peter Ju weet hoe je voorkomt dat oudere patiënten te lang worden doorbehandeld. Peter-Jan Rens hoort u over de nieuwste Pirates of the Caribbean film... Panel met Margriet van der Linden en Alberto Stegeman. Frits Bareld natuurlijk over de sport, de column van Justus van Oel. Veel satire en hele bijzondere live-muziek dit keer. Waarin klassiek en punk samensmelten. Bob Fosco en het collectief Roest en Brakhout. <tied> Collectief Roest en Brakhout en zo direct hoort u Bob Fosco daar dan ook nog bij zingen. Maar liefst viermaal krijgt u ze te horen. Wilt u reageren, doe dat dan via onze website vrijdagmiddaglife.afro.nl of twitter ons hashtag AvroVML. En trouwens, ja, het allerbeste zie je alles in iedereen en vooral ook dat prachtige collectief Roest en Brakhout als je hier naartoe komt. Maar het kan ook als je naar de internetsite van Radio 1 gaat, radio1.nl, want daar zijn we ook via de webcam te bekijken. De belangrijkste prijzen in de Eredivisie zijn natuurlijk al uitgedeeld. De beker staat in Enschede, de schaal weliswaar een beetje gedeukt, maar in Amsterdam. Uh, maar in de Jupiter League is uh, alleen RKC nog maar zeker van een plekje. In de Eredivisie en ook de amateurvoetballers uh, komt er nog een spannend voetbalweekend aan. Toch gaan we al terugblikken op dat seizoen met KNVB-voorzitter Michael van Praag. En ik vraag hem ook hoe het staat met zijn paradepaardje, het respect op het voetbalveld. Meneer van Praag, welkom. Dank u wel. Uh, eerst, ik mag u feliciteren met een nieuwe baan. Nou, dat is uh, klinklare onzin. Ik werd uh, van de week gebeld door een journalist van de VI. Die zei dat hij uit voetbalkringen had gehoord dat ik wel eens de opvolger van de platini zou kunnen worden. En toen vroeg hij aan mij uh, of ik daar ambitie toe had. Dan heb ik gezegd, Moet dus luisteren, meneer, Platini is net gekozen voor vier jaar. Hij gaat daarna misschien nog wel eens vier jaar door. Nou, dan is, dan is waar nou heeft acht, u het over? Over acht jaar, waar heeft u het over? Want dan stop ik er al mee, dan ben ik ouder dan ja, zeventig. Ja. Dus daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ja, toch zei zijn en baas. En toen zei hij nog ja? van, oh dus u zit lekker waar u zit. Ik zeg, ik zit prima waar ik zit. <laughs> ja. Dat was alles. En dan leep, heb je s'avonds in het televisieprogramma, dan maakt nou, Johan Zullen we Derksen... Zullen even luisteren? Oh. Want, want we hebben hem namelijk nou klaarstaan. Oh. Johan Derksen. Michael van Praag, dat is wel uh, leuk nieuws, zeker voor Michael. Wanneer Blatter opstapt bij de FIFA, dan is het de bedoeling dat uh, Platini hem opvolgt. En dan is Michael van Praag een van de belangrijkste kandidaten om voorzitter van de UEFA. Maar dat is over 25 jaar ofzo, of zo, toch? Nou, Blatter wil nog vier jaar blijven. Nou ja, die maar gaat gewoon daarna weer door, hoor. Die lobby die gaat heel erg en Michael heeft die ambitie uh, erg om daar een belangrijke functie te gaan bekleden. U, u, uh, u, u trekt de schouders op. Ja, Michael heeft die ambitie erg. Johan Derksen, die... toch een heel goed geïnformeerde nou, voetbal Hij is helemaal niet geïnformeerd. Want ik heb dus middags heb ik zijn, zijn Iwan van Duren nog gesproken. En dan maakt Johan Derkse, maakt dit ervan. Ik heb helemaal niet gezegd dat ik de ambitie heb. Hij, hij wist al dat u ontkend had, Johan Derksen, Toen hij dit vertelde, bedoelt u? Nou, dat mag natuurlijk. Ik bedoel, mag toch, uh, Iwan, Iwan van Duren belt mij smiddags. En s'avonds is Johan Derksen op de televisie. Maar u dat heeft is... dus ook niet de ambitie, begrijp ik? Ik heb helemaal niet de ambitie. Ik ben voorzitter van de KNVB. Maar zou het zou goed zijn als u voorzitter van de UEFA, ja, van het maar, Nederland, maar, Nederlandse voetbal. Ja, weet u wel, maar het is, het is natuurlijk uh, toch, toch raar dat je ambities uh, gaat, gaat uitspreken... terwijl het, over, over, terwijl het iets ah, ja. is wat waarschijnlijk helemaal nooit aan de orde komt. En als je het wil worden, moet je het nooit zeggen natuurlijk. Zo is het. Ik, ja. zie, ik zie wel wat we Dus u wil het wel. Ik wil het helemaal niet. Okay. Wel. Een, een ander nieuwsbericht nog even van de afgelopen week. Oudscheidsrechter Dick Jol zegt, ook alweer in Football International. Maar misschien zijn ze op dit vlak ook weer slecht geïnformeerd. Dat de KVB twee homoseksuele scheidsrechters in de eredivisie heeft afgeraden om uit de kast te komen. Dat, is ook, uh, dat zijn verzinsels, meneer. De KNVB doet juist zijn uiterste best om uh, goede contacten met de homowereld te hebben. Ik heb dat zelf ook. Wij proberen juist van alles te doen om die mensen uit de kast te laten komen, zoals dat heet. U, u zou het juist toejuichen als ze het deden? Ja, natuurlijk. Wat zou er gebeuren, denkt u, als die scheidsrechter... Niks? Niks. Ik kunnen denk... ze dan gewoon in de natuurlijk. Eredivisie jo blijven jo John fluiten? John Blankenstein heeft toch ook jaren als topscheidsrechter in binnen- en buitenland kunnen fungeren. Daar heeft niemand ooit een probleem mee gehad. Dus u zegt tegen die scheidsrechter, uh, scheidsrechters, als die er zijn, kom oh, maar op? Absolu absoluut, en als het nodig is, zullen we ze daarbij helpen ook. Straks meer, maar eerst gaan we luisteren naar een lied over u... dat Susanne Mathijssen schreef nadat ze googelde op uw naam. Zijn ouders ja, gingen scheiden ja, toen hij ja, negen was. Ja, Michael ja, werd gesleept ja, van rechtbank ja, tot rechtbank. Ja, Moeder ja, ging er met de ja, beste vriend van ja, pa ja, vandoor. Gelukkig ja, was er muziek in zijn vaders, vaders, record, store. vader's record store. Zijn oma Max ja, was zanger ja, en zong ja, Zeeman waarom. Ja, Michael ja, kreeg piano les, ja, maar vond klassiek ja, stom. Ja, hij drumt, ja, speelt vibrafoon ja, en xylofoon. Ja, en ook de zela ja, speelt ja, hij wonderschoon. Hij toerde met zijn band Green Onions door het land. Hij speelde cabaret met teksten van zijn eigen hand. Stuur Michael volgend jaar... Naar het songfestival. Gada, Gada. Oh ja, hij doet ook nog Gada, iets met voetbal. Gada, Gada, Gada, hij is jaren amateur Gada, Gada, Gada, scheidsrechter Gada, Gada, geweest. Luiten ging Gada, hem gemakkelijk Gada, af. Whoa, whoa, whoa. Afgelopen weekend Gada, was voor hem een feest, Gada, Gada, want hij was ook voorzitter van Ajax. Hij zat in de elektronica, daar werd hij rijk mee. Ha! Nu is hij voorzitter van de KNVB. En zit hij in het comité van de UEFA. Maar wordt dus geen voorzitter van de FIFA. Nee, Michael houdt van voetbal, muziek en de vrouw. Net als zijn pa is hij wel vier keer getrouwd. Waar zeggen ze voorspellen dat hij 84 wordt. Nog heel wat jaren met drie exen voor de boeg. Dat was topsport. sport. Uh. Susanne Mathijsen, Lilou van Bodegraven en Vera K Over mijn gast Michael van Praag. Uh, ja, dat, dat klopt veel. allemaal hoor. Klopt het allemaal? Ja, ja, Ook dat u 84 hoort? Ja, twee waarzeggers. één in Hongkong en één op, op de kermis op het Olympiaplein. Die dat het onafhankelijk van elkaar hebben gezegd. Van elkaar gezegd. Je zou er bijna in gaan geloven. Ik wel, maar ik moet er natuurlijk wel zelf wat aan doen. Want, uh, Anders lukt het niet. Anders lukt het ja. niet. Muziek, daar ging het ook over. Er is toch ja, wel een rode draad ja. in, in, in uw leven. Uh, toen u stopte als voorzitter van Ajax, zei u al: Ik ga weer in een bandje spelen met allerlei familieleden. Is dat ook gebeurd? Dat is gebeurd, eigenlijk? de Family Affair. Alleen uh, dat is al inmiddels alweer uit elkaar, want uh, we hadden niet zoveel vers... succes. Was het een affair met de Family? Nou, dat was een affair met de was erg leuk. Uh, uh, Giel van Praag deed mee. Zijn zo Maarten, die nu weer een prachtige CD heeft. En uh, mijn zus Beriel. Ik speelde drums. Het was een hartstikke leuke en wat band. Wat was het? Een hardcore, nee, Koffer... gewoon een coverbandje? Een coverbandje, hits. Ja, maar hits, hits, op 40 maar ja, weet je, dan willen ze toch liever jongere mensen. Dus, uh, toen ben ik uh, weer Leegtees, met de een chemina's. andere... Ja, toen, en ik had inmiddels ook nog een andere band. Uh, die speelt wat, wat andere muziek. The Friends for Life. En nu uh, gaat dat, dat gaat ook niet zo goed. Dus ik ben nu aan het overwegen om uh, met een kleiner ensemble... meer jazzmuziek uh, te spelen. Met Janke Dekker als, uh, als zangeres. En uh, die plannen ben ik op dit moment aan het maken. Spannend. En, en u wilde teksten schrijven, zei u in de ja. tijd. Hè? Voor mensen als Herman van Veen, ja. Rob Nijs Is dat gelukt? Nee, dat is er niet van gekomen. Want uh, ik, ik werd op een gegeven moment werd ik voorzitter van de Eredivisie-CV. Dat is de organisatie van de Eredivisie-clubs. Daar kan ik nog niet zo voorzichtig druk mee. Maar ja, toen ik eenmaal uh, bij de KNVB kwam... En, uh, toen had ik er helemaal geen tijd meer voor. Ik heb nu met Leo Driessen afgesproken. He, die schrijft hele mooie teksten. Onder andere voor uh, Marco Bossato. gisteren in het vliegtuig dat we nog eens samen gaan zitten om te kijken of we dat toch niet kunnen doen. Songfestival liedje. Nou, waarom niet? Het kan altijd beter dan... Uh, qua resultaat bedoel ik dan, nou, dan de laatste Dan, jaar, dan de laatste jaren, mag ja. eigenlijk al zeggen. Ja. U zei ook toen u bij de KNVB begon... dat u er een swingende tent van zou maken. Ja. Dat is ook echt, echt een, een ja. uitdrukking uh, ja, ja. Voor, voor u. Die ja. link tussen de muziek en het voetbal. Is dat gelukt eigenlijk? Nou, maar... we zijn heel aardig op weg. En daar bedoelde ik met name mee... dat er tussen het betaald voetbal en het amateurvoetbal... beter zou worden samengewerkt. Dat men elkaar beter in positie houdt. En uh, ik moet echt zeggen dat ik vind dat dat zo is. En uh, de, de mensen die ik spreek vinden dat ook. Dus uh, ik ben er nog lang niet, maar we, we zijn aardig op koers. Hoe kijkt u als KNVB-voorzitter terug op het afgelopen voetbalseizoen? Ik vond het een mooi seizoen. Eigenlijk uh, vond ik het de afgelopen jaren al erg, erg mooi. Want het is de laatste jaren in Nederland tot op de laatste dag toe heel erg spannend. En dan niet alleen voor wie de kampioen wordt... maar ook wie er in de play-offs kan spelen voor Europees voetbal. Ook op het degradatiegebied is dat zo. Promo, pro, promoveren vanuit de, de Jupiler League. Dus ik ben zeer tevreden. En als je de zou... Stadions zitten vol? Stadions zitten vol. Er komen elk jaar weer meer toeschouwers, ondanks het feit dat er veel voetbal op de televisie is. En als je kijkt naar het amateurvoetbal, daar is het al, al weken heel erg spannend. In alle districten uh, waar, uh, die wij hebben, we hebben er zes in Nederland. Daar zijn beslissingswedstrijden, daar zijn kampioenswedstrijden. Uh, dit weekend staat er ook weer bol van. Ook steeds meer leden? De leden groeien, maar met name groeien de leden in het segment vrouwenvoetbal. Aha, Daar die... komen we zo direct okay, nog, nog over te spreken. Uh, maar het is op zich wel opmerkelijk hè, dat, dat, dat die stadions inderdaad ook bij het profvoetbal ja. zo vol zitten zeggen ook mensen, ja, dat voetbal hier stelt eigenlijk niks meer voor. Het is een Mickey Mouse-competitie. Internationaal komen we helemaal niet meer mee. Wel, kijk, we, internationaal komen we heel niet meer mee. Dat is dit jaar al gelogen straf, want we hadden drie Nederlandse clubs... in de kwartfinale van de Europa League. Ja, die daar uh, wel werden weggespeeld door. Nou, goed, maar wel de kwartfinale. En ik denk dat er best een tijd komt helemaal als straks... het financial fair play systeem van de UEFA plaats gaat vinden... waarbij clubs break-even moeten spelen. Dan verwacht ik in de top verwacht ik een uh, nivellering. Ze mogen en, niet meer geld uitgeven dan ze, dan precies, ze binnenkrijgen. Ja, precies, en ook geen torenhoge schulden meer hebben. Gaat dat lukken, denkt u? Ik weet zeker. Het gaat in 2013 in en... Uh, nou, in Nederland houden we ons meestal braaf aan dat soort regels... maar in Zuid-Europa wil dat nog wel eens ja. tegenvallen. Ja, maar de, de sanctie, uiteindelijke sanctie die men kan krijgen... is dat men niet mee mag doen aan de Champions League of de Europa League. Dus daar kijkt men toch wel vooruit. En bovendien is het zo. Uh, de UEFA heeft dat uh, besloten samen met alle clubs. Hè, dus ook die topclubs die zijn er allemaal voor dat het gebeurt. Want die zeggen tegen mij... Michael, we zijn blij dat de UEFA dit doet... want het is ons met z'n allen in de afgelopen twintig jaar niet gebeurd... om dit soort zaken maar te Maar waarom zouden die, die topclubs er tegen zijn dat... ik noem maar wat de Berlusconi's van deze wereld... maar door blijven gaan met, met het pompen van geld? Nou, omdat het oneerlijke concurrentie is. Omdat er ook heel veel clubs zijn die niet zo iemand hebben... die achteraf kan zeggen, oh, kom jij 30 miljoen tekort? Maar Naar dat vindt Royal Milan IJsus. niet erg, natuurlijk. Dat je? die andere clubs dat niet kunnen. Nee, precies. Maar, maar, maar de UEFA vindt dat dat oneerlijke concurrentie is. En ook, niet dat, het, ook dat het niet gezond is. Zijn de, de, de clubs Adels in Nederland, uh, want ook daarvan horen we steeds... maar dat er eigenlijk bijna geen gezonde financiële club is in de eredivisie. Nee, als je kijkt naar de licentievoorwaarden die wij hebben... en die zijn in Nederland streng. Ik denk dat Nederland ook daarin voorop loopt in Europa... Ja, dan zijn er een, een aantal clubs waarbij het zorgelijk is. Maar ook in Nederland... Een aantal, ik geloof het overgrote merendeel, toch, in de Eredivisie? Ja, maar het is vrijdagmiddag, dus ik wil het okay, want... een, <laughs> okay, een nee, maar, aantal. Oké, een groot aantal. Een aantal, maar weet u wat het is? Um, ook in Nederland hebben, hebben heel veel clubs stelselmatig te veel geld uitgegeven... ten opzichte van wat ze binnenkrijgen. En we hebben natuurlijk de pech gehad dat uh, de televisierechten... die ten tijde van Talpa heel hoog waren... Ja, die zijn sinds twee jaar geleden gehalveerd. Ja, ja. Nou, dan moet je wel op stetering naar de neering zetten. En dat heeft altijd een na effect U was uh, ooit voorstander van een uh, Europese competitie, hè? Bent u dat nog? Nee, niet meer. Want de... Wat is er uh, veranderd? Nou, nou ja, omdat de Champions League en met name nu ook de nieuwe Europa League... Ja, dat zijn zulke goede competities. Daar hebben clubs zoveel kans uh, om daaraan mee te doen... Vanwege de centrale marketing uh, levert dat ook heel veel geld op voor clubs. Ik merk nu ook dat er bij de clubs geen behoefte meer is om dat te doen... want ze zijn tevreden met hoe het nu gaat. Heeft u gejuicht toen Ajax kampioen werd? Nee, ik heb uh, niet gejuicht. Waarom ik ben, niet? Ik, ik ben bondsvoorzitter en uh, mijn hart heeft wel gejuicht. <laughs> is dat moeilijk om je in te houden? Mm, ik doe het al jaren, ook toen ik voorzitter bij Ajax was... of bij het Nederlands zelf, dan, dan juich ik nooit. Ik vond dat altijd gênant ten opzichte van... Uh, van de, de, de tegenpartij op. Neem Ajax maar maar, ja, dat was een periode waar ik... En ik zat, uh, wonnen ze veel. En het Nederlands zelf wint ook altijd. Uh, en dan, dan, dan zit mijn collega naast me en zegt... Oh, you're a great team, a different class en zo. En dan ga ik niet zitten juichen. Nee, maar u kreeg het in het begin, heb ik ook gelezen... toen u net Ajax-voorzitter was, wel aan uw hart... omdat u zich zo in moest houden. Meneer, het was verschrikkelijk. Ja. Ik was doodzenuwachtig. Dus ik ben... zou zeggen, laat het lekker gaan. Ja, ik heb zelfs pilletjes geslikt ja. in de ral. Ik zal het nooit vergeten. Maar als je, en dan weet dan je rustig van. En op een gegeven moment dan heb je twee pilletjes nodig. En daarna drie. Dus ik zat als een zombie bij de wedstrijden. En toen zei mij de penningmeester Arie van Osso op een gegeven moment... Michael, wat zit je nou? Toch al je als een zak. Het staat al 3-0 voor. En toen dacht ik, ja, daar moet je mee stoppen. Nou, en nu, uh, nu kan ik dat gaat goed, het goed uh, ja. hoe, hoe kijkt u als KNVB-voorzitter naar, naar die huidige perikelen... die bestuursperikelen bij Ajax? Nou kijk, uh, elke club kan uh, bestuursperikelen hebben. Ik vind alleen uh, de manier waarop uh, men uh, dat allemaal naar buiten heeft gebracht, dat vond ik uh, tot op het ordinaire af, om u de waar te zeggen. En ik, uh, ik weet niet hoe dat komt, maar. Wie, wie men? Uh, ja, men. Uh, waar het, het bestuur ik, of kruif? Of? Nou ja, het totaal. Totaal, maar met name toch wel de, het bestuur en de directie. Ik vind, wij doen bij de KNVB en ook binnen de eh, ECV. doen we er alles aan om ons aan een bepaalde gedragscode te houden. die we met elkaar hebben afgesproken. En daar hoort ook bij dat je je vuile was niet op straat gooit. En dat is nu wel gebeurd. Dat was ook helemaal niet nodig. Geweest. U heeft lang samengewerkt met Uri Coronel. Nou, uh, u staat samen met hem in het bestuur. Nou ja, maar, ik bedoel, Uri is een prima vent. Ik zit met Uri uh, zit ik in, een, uh, in een mannenclubje. waarin we een paar keer per jaar bij elkaar komen. Dat is allemaal super gezellig. Dus dat heeft ook niks met de persoonlijke relatie te maken. Maar u vraagt mij wat ik ervan vind ja. als voorzitter. En ik vind dat clubs, of het nou Ajax is of een andere club... of in het Of De was uit. binnen moeten houden. Ja, en op een, dat moet je op een beetje fatsoenlijke manier. Ja. Of zit u, uh, zoals sommige mensen zeggen, gewoon in het Kruifkamp? Hè? Want u heeft ook twee jaar lang, zei Piet Keizer in NRC... Uh, in een clubje gezeten, ja, waar Kruif ja. zich ook mee bemoeide. Piet, van... Piet roept weer van alles omdat oh. Piet verongelijkt is. Hij stuurt e-mails waarin die mensen... Beschuldigd. En als je hem dan vraagt van Piet, leg het eens uit, want ik voel me ook aangesproken, dan krijg je geen antwoord. Dus dat neem ik echt niet serieus. Ja, maar u heeft wel, en ik praat ook niet uh, ja? over Kruifkampen. Ik bedoel, Kruif is lid van Ajax, ik ben lid van Ajax. En Kruif heeft bepaalde ideeën, nou, die onderschrijf ik. Mm -hmm. Ik heb niet zoveel verstand van voetbal, maar ik kan zelfs zien... dat een voetballer die bij Ajax van de jeugdopleiding komt niet eens een fatsoenlijke corner kan nemen. Nou, dan denk ik dat het terecht is dat je dat, dat je op individuele basis... meer met de techniek van spelers gaat doen. Maar ik zit niet in een kamp. Ik heb nooit over kampen gesproken. U heeft gesproken. ook niet bemiddeld, want u was wel aanwezig bij gesprekken... tussen Cruijff en Ajax, ik toch? Ben, uh, op verzoek van Johan ben ik bij één gesprek geweest... wat in Barcelona heeft plaatsgevonden... met een delegatie van de ledenraad, gewoon omdat... Johan ja, zich niet safe meer voelde. Ik bedoel, net was er een persconferentie geweest hè, van de heer Coronel, waarbij alles op straat is gegooid. Eh, eh, Voicemails die waren opgenomen, noemt het allemaal maar op. Dus hij voelde zich niet op zijn gemak. U vindt het net. ook terecht dat Koronel en de zijne om die reden moeten vertrekken? Nou, ik praat, ik praat niet over terecht. Ik uh, ben wel van mening, uh, met de kennis die ik heb, dat het niet nodig was geweest. D dat ze moeten vertrekken? Ja, dat. Dit was toch helemaal niet zo'n ingewikkelde zaak. Er was hier een plan. Zou hadden gewoon kruifgelijk gelijk moeten geven. Nee, er was hier een plan waar ze het inhoudelijk over eens waren. Het enige probleem nou ja, was... ja, er moesten wat mensen ontslagen nee, worden. Nee, de implementatie. En het is uh, het bestuur en de directie niet gelukt om dat met Johan te regelen. En die ledenraadscommissie, en ik heb er zelf bij gezeten... kreeg dat in een half uurtje wel voor elkaar. Dus dan moet je je toch afvragen van hoe komt dat. Wordt eigenlijk volgend jaar kampioen? zolang ik in het voetbal zit, is een voorspelling van mij nog nooit uitgekomen. Ik doe met het Nederlands zelf wel elke keer mee met een poel. Okay, dus als u zegt goed. dat ze het niet worden, worden ze het wel? Ja, goed, maar dat ga ik hier niet zeggen. Okay. We gaan het hebben over de plannen van de KNVB om het geweld op het veld te bestrijden. Of zoals u liever zegt, de, de sportiviteit en het respect op het veld te bevorderen. Ja. Hoe moet dat gaan gebeuren? Daar zijn we al jaren mee bezig. Hè. Wij, wij geloven echt in preventief uh, optreden. Dus er zijn programma's waarin we voor clubs en samen met clubs... dingen bedenken om, uh, om spelers... Uh, ten opzichte, sportiviteit ten opzichte van elkaar bij te brengen, respect. Uh, maar ook ouders. Hè. Het grootste probleem in het jeugdvoetbal vandaag de, de dag... is het gedrag van de ouders langs de lijn. Vandaag de dag of was dat altijd al zo? En nou, toen ik 18 was, vloot ik... Nee, dat is niet waar. Toen ik 20 was, vloot ik eens een wedstrijdje bij NFC... Uh, en dat is dus nu 43 jaar geleden. En toen kwam er een, een voetballetje op me af en die zei: Scheids, wilt u alstublieft naar mijn vader gaan daar aan de zijkant? En wil u vragen wie zijn mond houdt, want ik kan zo echt niet door voetballen. Dus dat is, dus al... het is van alle dag. Alleen Precies. het wordt, uh, het wordt uh, agressiever. En vroeger was het alleen maar verbaal. Fysieker? Fysieker. Nu weten we dat er in het binnenland van Nederland, in de provincies... dat er ook vaak ouders zijn die scheidsrechters fysiek attackeren. Maar hoe zoals gaat ze u dat voorkomen zet. als KNVB? Nou, kijk, die mensen zijn niet lid van de KNVB. Dus wij, onze tuchtcommissie kan over het algemeen geen sanctie... Doen, maar wij kunnen wel clubs helpen om preventieve programma's op te stellen. Om die ouders te leren erbij te betrekken dat ze zich anders dienen gedragen. Het klinkt ook... allemaal een beetje als Postbus 51. Hè? Die hebben ook allemaal van die hele ja, verantwoorde maar... campagnes. Ja, ja, en die helpen ja, ja, ja. ook nooit. Ja, nee, nee, nee. die helpen niet. Maar wat wij doen helpt wel. Eh, want dat blijkt ook. Alleen eh, is het zo: je moet het niet bij preventief optreden, eh, bij pre preventief programma's houden. Hè? Dat geldt ook voor spelers onderling. We hebben nu onlangs een taskforce in het leven geroepen, waarbij we hebben gezegd van nou oké, okay, aan, het, aan het eind van de hele rit, daar hoort ook een bepaald sanctiebeleid bij. En dan zie je als je het. Straf. Betaald, ja, en dan zie je dus als je het betaald voetbal naast het amateurvoetbal legt, dat er een aantal dingen uh, niet synchroon lopen. En je ziet ook dat uh, de bandbreedte waarin tuchtcommissies straffen kunnen uitdelen, dat dat ook niet helemaal goed zat. Gewoon zwaarde straffen, bedoelt u? Niet alleen zwaarde straffen, maar, uh, maar ook uh, de richtlijnen waarop gestraft wordt. Bijvoorbeeld? Nou, om u een voorbeeld te noemen, uh, ik, laat ik dan het betaald voetbal nu maar nemen. Want dat, ligt het meest, uh, dat is het meest duidelijk. Die hebben ook een voorbeeldfunctie. En ik vind ook eigenlijk dat we in de richting van betaald voetbal nog meer zouden moeten doen dan we nu doen. Want we zien het allemaal op de televisie. Kinderen nemen het uh, over. Maar we hebben in de tijd een zaak gehad waarbij uh, scheidsrechter Ruud Bossen... omver werd gelopen door Douglas van Twente, die hem een rode kaart gaf. Nou, volgens de straf uh, uh, die de terugcommissie had gegeven... kan je maar maximaal acht wedstrijden geven. En zelfs als je een scheidsrechter in elkaar slaat... kun je maar maximaal acht wedstrijden krijgen. Dat is te weinig. Terwijl het amateurvoetbal iemand voor 120 maanden kan schorsen. Hè. Dus dat, is tien, dat is tien jaar. Dus je moet dat gelijk hebben. Dat trekken. gebeurt nooit, nee. maar het kan wel. En dat hebben we bijvoorbeeld gelijk getrokken. Maar en in dat, het amateurvoetbal gingen de terugcommissies altijd af van de minimumstraf. Ja. Terwijl we nu gaan reglementeren, en dat gaat er ook doorkomen... want ik was bij de en die zijn het er ook allemaal mee eens... Dat, we nu, dat ze nu uit moeten gaan van de maximumstraf. En dat dan degene die iets gedaan heeft... maar moet bewijzen dat er verzachtende het het onterecht zou zijn. zijn. Laten we eens even kijken, want u noemde al een voorbeeld... maar een ander heel bekend voorbeeld. Eh, wat als die nieuwe regels eenmaal worden uitgevoerd... wat dat voor verschil zou maken bij de volgende overtreding? En dan uh, hebben Suarez en Bakal nog met elkaar aan de stok gebaard. Bacal, ben ik daar gebeten door Suarez. Daar. Ja, hij bijt Bacal gewoon. Ter hoogte van het sleutelbeen. Bizar. Mike Tyson beet ooit... ...het oor van een tegenstander af. En uh, Suarez probeert nu een hap uit het lichaam van Bacal te nemen. Ja, probeer een stukje lichaam op te eten. Er werd zeven wedstrijden geschorst. Ja, nou, uh, ik heb al eerder in het openbaar me hiervan gedistancheerd. Want dit hoort niet op de voetbalvelden thuis. Nou, zeven wedstrijden, het maximum is acht. Terwijl je tegen zo iemand ook zou moeten kunnen zeggen, in mijn optiek. Maar nogmaals, ik zeg dat op persoonlijke titel. Ik ben geen lid van een terugcommissie. Maar tegen zo iemand zou ik moeten zeggen, jij mag een half jaar niet meedoen. Alleen onze reglementen voorzien daar niet in. Voorzagen nee, daar niet in. Zal Ajax blij mee zijn als topspeler? Ja, uh... Dat kan Ajax wel willen, maar, maar Ajax moet natuurlijk... Het is wel de plicht van Ajax hè, om ervoor te zorgen... dat uh, hun spelers dit soort gedrag niet vertonen. Of zou je dit soort zaken niet gewoon voor de gewone rechten moeten brengen? eigenlijk? Nou, als Bakal aangifte had gedaan... Dan, dan zou dat kunnen. Dan was dat. Maar bent dat u daar voorstander vanaf. van? Nou, in, uh, in dit soort gevallen vind ik het misschien wat ingewikkeld... want met bijten is nog wat. Maar er zijn situaties in Nederland waar scheidsrechters... een uur na de afloop van de wedstrijd klem worden gereden... door uh, een jongen die een rode kaart heeft gekregen met zijn vader erbij. En dan die vader die, die pakt dan een, een steeksleutel uit, uh, uit... dat is echt gebeurd, hè? Een steeksleutel uit zijn kofferbak. En die begint op die auto in te rammen. Dat soort dingen. En dan moet je gewoon naar de politie en naar de gewone rechter? Dat vind ik wel. Denkt u dat... En daarom ben ja? ik ook zo blij met de maatregelen van minister Schippers... die ook uh, heeft gezegd van luister eens, wij gaan het, het, het, het, het, het slaan... Hè, dus uh, fysiek geweld richting de scheidsrechter gaan we gelijkstellen... met fysiek geweld uh, richting hulpverleners. Ja, ja, en opstelten die wil overigens ook verdachten. Inmiddels horen we vandaag toevallig ook al meteen in de gevangenis zetten in afwachting van de uitspraak van de rechter. Bent u ook een voorstander van dan? Nou, Als ik zie hoe men dat in Engeland doet... met de Benning Order Act van het jaar 2000... daar gebeuren die dingen ook. En dat werkt. En De eerste twee keer vind je het heel zielig voor zo'n jongen... maar de derde keer weet iedereen van, oh, dat kan me gebeuren. Denkt dus u dat, dat doet dan maar niet. Als, als je uh, op het veld strenger kunt zijn en harder kunt straffen... dat dat ook effect zal hebben op het geweld om het veld? Op de hooligans... Ja, ik denk het wel. Maar dat neemt niet weg... Dat, uh, dat iedere club verplicht is om met actieve supporterprogramma's ervoor te zorgen... en dat gebeurt hoor, neemt u het van aan... Dat, uh, dat het geweld op en rond de veld afneemt. En dat is overigens ook al zo. Want als je naar de laatste twee jaar kijkt... is er bij ons in een stadion niets meer gebeurd. Voorzitter van FC Twente, Joop Munsterman... zat gisteren bij Knevelen van de Brink. en ja. Die sprak daar zijn verbazing uit over het feit... dat bij de kampioenswedstrijd, Ajax Twente... er werd opgeroepen in de Arena... Als een Twente-speler de bal uit, te joelen, te fluiten en te, en, en, en te stampen. Is dat sportief? Maar, nee, dat is niet sportief. Maar ik ben benieuwd door wie, daar, uh, wie dat... Door de was stadionspeaker begreep ik? Nee, nee, nee. nee, nee U gelooft nee, dat nee, niet? Nee, nee, wat er aan de hand was... dat hoorde ik later op de televisie, want ik kon het vanaf mijn plek niet horen... er zat daar op die tribune ergens iemand met een megafoon. Dat heb ik gehoord. En dat zo iemand dat doet, dat is niet sportief... Uh, maar het was niet de stadionspeaker, want dat is verboden bij reglement, En dan, dan had de KNVB lang gesanctioneerd. Ik wens u heel veel succes met uw plannen om de sportiviteit en respect op het veld te bevorderen. En ik dank u voor dit gesprek, KNVB-voorzitter Michael van Praag. Ik dank u wel. Zo direct na vrijdagmiddag live om half vijf... begint het Radio 1-journaal, gepresenteerd door Bert van Sloot. En hij vertelt wat u daarin kunt beluisteren. Natuurlijk al het laatste nieuws, waaronder de nieuwe president... van de Nederlandse Bank. Maar we hebben ook een vraag voor u. Uh, dat gaat over de crisis, want het is vandaag ook in het nieuws. We gaan weer meer op vakantie naar het buitenland. Hoe zit dat? Geeft u meer geld uit de komende vakantie? Daar zijn we erg benieuwd naar. Laat het ons weten. Via de Twitter, NOS Radio 1, dat is ons Twitter-adres. Via het weblog kan het ook, www.nos.nl. En dan doorklikken naar het weblog. Van Radio 1. Bed van Sloten zo direct dus de bluistering in het Radio 1 Journaal. Nu het nieuws met Ewald Jong. Radio 1, het NOS Journaal. Het kabinet heeft Klaas Knot benoemd tot nieuwe president van de Nederlandse Bank. Hij is nu topambtenaar op het ministerie van Financiën en hoogleraar Geld en Bankwezen in Groningen. Hij heeft eerder al bij de Nederlandse Bank en bij het IMF gewerkt. Volgens minister De Jager is Klaas Knot de juiste man om een cultuurverandering tot stand te brengen bij de Nederlandse Bank. In het hbo komen landelijke toetsen voor de kernvakken en alle docenten moeten voortaan minimaal een mastergraad hebben. Daarmee wil staatssecretaris Zijlstra de kwaliteit van het hbo verbeteren. Eerder had hij de hogeschool in Holland een boete opgelegd voor het ten onrechte verstrekken van onwaardige diploma's. In Syrië wordt ook vandaag weer gedemonstreerd tegen het bewind van president Assad. In Banias zijn duizenden mensen de straat opgegaan... ondanks de massale aanwezigheid van leger en politie. In Homs wordt volgens mensenrechtenorganisaties met scherp geschoten op betogers en ook in een buitenwijk van Damascus wordt gedemonstreerd. De garnalenvissers in Groningen varen maandag weer uit. Ze liggen al vier weken stil uit protest tegen de lage prijzen... die ze voor de garnalen krijgen. Vanaf maandag willen de vissers per schip 1750 kilo garnalen binnenhalen... om te kijken of er nu 3 euro per kilo wordt betaald. Dat is de minimumprijs. En als ze die minimumprijs niet krijgen, leggen ze de schepen weer stil. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws awb verkeersinformatie Er staat ruim 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 5 kilometer. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen... staat tussen knoppend Jouren en Heerenveen-West 4 kilometer file. Er staat een auto stil, de linkerrijstrook is dicht. Een lange file op de A16 van Breda naar Antwerpen in België... tussen de Belgische grens en Sint-Job in het Goor 15 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden verkeer richting Antwerpen vanuit Rotterdam kan beter omrijden... vanaf knoop het Klaverpolder via de A17 en de A58 langs Bergen-op-Zoom. Dan nog een file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Voor afrit en dolder staat 5 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Monk. Welkom terug... Vrijdagmiddag live vanuit Café de Corona naar het Rembrandtplein in Amsterdam. Geriater Peter Ju weet hoe je voorkomt dat oudere patiënten te lang worden doorbehandeld. En Peter Jan Rens, ex-tv- en ex-kinderheld, recenseert onder andere... de nieuwste Pirates of the Caribbean film. Wilt u reageren, dan kan dat via onze site vrijdagmiddaglife.afro.nl. U kunt ons twitteren, hashtag VML, En u kunt ons ook zien via de webcast. En die uh, vindt u op de site van radio1.nl tussen aan de spelletjes, tafel! Het leek Ik denk het leek Ja! Ja, ik ga winnen. <lacht> even kijken. Ah, precies vijf. Dat had ik net nodig. One, two, three, four, five. Goed, zal ik het en... voorlezen? Ja, dat is goed. Jongen, jongen, jongen, wat makkelijk is dit? Zeg, wat een kutkaartje. Okidoki, ik ben nieuwsgierig. Je moet niet van tevoren zeggen dat het makkelijk is. Dat is stom. Ik ben één en al oor. Dan is het voor hem psychologisch gezien veel minder zwaar. Snap dat dan, domme koe. Oh, dan ben ik een domme koe. Luister, er is gewoon geen reet aan op deze manier. Ik pak een andere kaart. Nee, nee, dat mag niet. Dat is vast. Oké, okay, nou komt hij dan. Ben je er klaar voor je? Ja. Hou je vast. Schiet nou maar op. Je moet kiezen tussen. Nee, dit doe ik ja, niet. Ja, is naar voor verdomme. Nou, je moet kiezen tussen de... aardig of fijnert. Wat? <lacht> Ajax of Feyenoord. ik kan het niet verstaan. Oh, ja. Zeg het nou maar gewoon, anders komt het nooit een eind aan deze hel. Ajax of Feyenoord. Oké, okay, dat is de keuze. Zandmeter loopt. Er, er zit geen vraag aan vast, voor nee, de rest. Nee, natuurlijk niet. Hoezo nou natuurlijk niet? Zeg nou maar gewoon. Waarom lees jullie het gelijk het antwoord voor? Je moet niet laten merken dat het antwoord makkelijk is. Dat is niet leuk. Hou je kop. Even denken. Uh, Ajax of Feyenoord? Uh, Schiet nou toch op, man! Dit heeft niks te maken met het Museumplein. Ik zeg niks. Oh, dat is dan ook voor het eerst. Tijd is bijna om. Nou, dan zeg ik toch Ajax. Ja, dat is goed. Okay. Ja, is het goed? Ja, natuurlijk, natuurlijk is Ajax goed. Nou ja, jij komt uit Rotterdam. Ja, dat heeft er geen hol mee te maken, rotte groep, Nou, je bent nog een keer. Oké, okay, doké. Nou, geef die bak maar aan mij, dan wil ik voorlezen. Even kijken. Oké, okay, drie. One, two, three. Nou, wie hoort er in het volgende rijtje niet thuis? Is dat A. Nee, dit ben je niet. God. Godverdaad... Nee, dit is, dit is niks. Ja, te makkelijk zeker. Jezus man, dat gaat helemaal nergens over. Wie verzint die vragen? Te makkelijk, ik zeg het je. Nou, lees nou maar voor. Lees nou maar voor. Man, ik vreet nog liever mijn schoenen op. Stee dan nou niet zo aan, joh. Net was het ook heel makkelijk en toen werd jij boos op mij. Nou, zo makkelijk was het niet. Wel, dat was het wel. Ja, dat was het wel. Nou, nou, daar komt ie. Heb je je oren goed open? Ja. Nou, wie hoort er in het volgende rijtje niet thuis? Nou, A. Ja. Kiet Bakker. B. Dominique struis C. Martijn Krabé. Of D. Matthijs van Nieuwkerk. Oké, okay, ehm. Uh... Man, zeg het nou gewoon. Nou, nou ik denk even waar. Oh ja, hier. Godzamen, wij. Hallo, wat er gebeurt er nou? Wat doe je nu? Ja, zie je dat we niet ontzettend naar nou, Eekhoorn gooien? Het, het spel door de kamer? Ja, dat ik woedend ben, ja. Daarom. Nou, nou, nou, nou, jongens. Hé, hey, zullen we gaan shoelen? Ja, dat is goed, maar ik doe niet mee. En ik ook niet. Daarbij. U hoorde Sanne Wallis, de Friespieter Bouwman en Bas Hoeflaak... en van de spelletjeskamer bent u weer terug aan deze tafel... waar aanschuiven Peter-Jan Rens, onze gastresident van vandaag... en Peter Ju van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie... de club van artsen die voor ouderen eh, zorgen, daar veel van weten. En Met hem gaan we het zo hebben over de grote problemen... in de Nederlandse ziekenhuizen en de behandeling van de oudste generatie. Eh, meneer Ju, maar u kent Peter-Jan Rens, hè? Ja, ik heb hem een aantal jaren geleden ontmoet... Uh, toen hij een project deed in Amsterdam, uh, De Pijp, voor jong dementerenden. Ja. Uh, en daar het uh, theatercafé, mediacafé... Uh, had. Een project voor ja. jong dementerende. Ja. Wat was dat voor project? Nou, wat ik me daarvan herinner... Uh, is dat uh, jong dementerende daar eigenlijk een hele actieve rol uh, kregen... Uh, en eigenlijk hun eigen uh, ja, beeld konden scheppen van hun uh, leven. En dat werd op dat moment ook vastgelegd. En zij hadden daar een heel actieve rol in dat uh, mediacafé. En uh, ja, met, eigenlijk met alle respect voor de mensen... die toch een hele vreselijke ziekte hebben. Hoe kwam jij zo, Peter Jan Rens, uh, ja, op de bres voor jong dementerende? Uh, ik ben oorspronkelijk fysiotherapeut. Dus daar was ik altijd al mee bezig. En ten tweede hebben we, we zijn we nog steeds met het mediaproject bezig. Dat is met wegwaaiende gedachten. En wat we eigenlijk deden... Dat is hetzelfde project? Dat voor... is hetzelfde project wat we eigenlijk nu aan het doorzetten zijn. En uh, dat komt ook op de zender waar ik mee bezig ben. Wordt even de, de grote verbanden... We lopen al vooruit, wat ja, we, we er zo over hebben. Ja. Maar, wat we inderdaad deden, maar waarom maakte je daar toen, dat is al een hele tijd geleden? Nou, we zo zijn met dat. verschillende groepen bezig. Uh, met jong dementerende, vroeg dementerende was het zo. Als je vroeg dementerend bent, alle materie die op je afkomt... word je meteen gestraft door allerlei situaties die staan beschreven. En dat is heel ellendig. Wat wij doen is proberen om vroeg dementerende in een creativiteit fase te, te zetten in een fase die inspirerend is... zodat je in ieder geval, ook als je ziek bent, kwaliteit van leven hebt... en dat het leuker wordt en dat, het leven, dat je van het leven kan genieten... en dat je nee. kan lekker eten en dat je kan leven zoals Jan Mon. We gaan... We gaan uh, daar moet je, moet je ook maar afvragen <laughs> ja, of dat ja, leuk ja, is. Maar, goed, maar we, gaan, we gaan het er zo direct uh, over hebben. We gaan het ook hebben, uh, want je bent gastrecessent... over onder meer de Pirates of the Caribbean. Maar yes. eerst gaan we het hebben over Sorry. artsen... die oudere patiënten te lang doorbehandelen... waardoor hun uh, broze conditie er eerder op achteruit dan op vooruit gaat... Overbehandelen wordt dat genoemd. En daar moet een einde aan komen, zeiden althans een paar vooraanstaande hoogleraren dit weekend bijvoorbeeld in het tv-programma Buitenhof. Maar hoe zorg je ervoor dat artsen tegen een patiënt zeggen van... ja, behandelen heeft eigenlijk geen zin meer. De Vereniging van Klinisch Geriaters heeft daar een antwoord op. Vindt eigenlijk ook dat die ontwikkelingen veel te langzaam gaan. En meneer, u, u bent zelf geriater hè? in het Rijnland Ziekenhuis in Leidendorp. En bestuurslid ook van die vereniging. Kunt u eerst even uitleggen wat doen geriaters? Ja, geriaters, dat zijn uh, specialisten in het ziekenhuis. Helemaal speciaal voor kwetsbare ouderen. Um, dat zijn generalistische dokters. Dus die kijken niet naar één orgaan, maar die kijken eigenlijk naar de hele mens. Niet naar één ziekte? Precies, niet naar één ziekte, maar ook niet alleen naar de lichamelijke kant... maar bijvoorbeeld ook naar de psychische kant. En daar uh, komt dan bijvoorbeeld die dementie of geheugenproblemen om de hoek kijken. Maar ook naar de sociale kant. Kijken of daar misschien de oorzaak van de problemen ligt... En dat eigenlijk allemaal in het perspectief van... wat kan deze patiënt nou wel en wat kan deze nou niet? En wat zijn de mogelijkheden voor deze patiënt nou? Ja, dat, dat, dat is heel nodig. Dat bleek, ik noemde het al ook uit die uitzending van Buitenhof... waar onder andere ook Joris Slaat zat. Hij is hoogleraar ouderengeneeskunde. Vertelde dat uh, ouderen in Nederland op grote schaal overbehandeld worden. Laten we even naar hem luisteren. Laat ik een simpel voorbeeld nemen. We behandelen hoge bloeddrukken bij mensen op 70 jaar, 75 jaar... maar we gaan daarmee door tot ze 85 zijn. En dan zal onze mevrouw van 85 omvallen... omdat er te weinig bloed door haar hersenen stroomt. En omdat ze broze botten heeft, loopt ze een groot risico op een fractuur. Dan komt ze in het ziekenhuis en als ze pech heeft komt ze daarna in het verpleeghuis. Dat is een gevolg van te lang doorbehandelen... met als uitgangspunt een ziekte bij een jongere persoon. En dat geldt voor veel behandelingen die wij instellen voor ziektes bij jongere mensen... en die we laten doorlopen tot op hoge leeftijd. Joris Slaats, hoogleraar ouderengeneeskunde... Hij schetste een tamelijk zorgwekkend beeld dat, dat dit geldt voor heel veel ouderen, zei hij. U herkent dat beeld? Ja, het gaat hier eigenlijk dan met name om de kwetsbare ouderen. En kwetsbare ouderen is een beetje een aparte groep van de totale hoeveelheid ouderen. Ouderen in Nederland begint natuurlijk zo'n beetje als je 65 bent. Maar um, uh, wij hebben het hier echt over de wat oudere ouderen nog. Dus gemiddelde leeftijd van mijn patiënten bijvoorbeeld is 82 jaar. Gebeurt en, het vaak, die overbehandeling, bij die groep? Ja, dit gebeurt inderdaad heel erg vaak. Hoe vaak weten we uh, dat? Uh, nou, we weten eigenlijk niet precies hoe vaak dat gebeurt. We weten wel uh, grofweg hoeveel kwetsbare ouderen er in Nederland ongeveer zijn. En dat zijn er 700.000. Um, en de verwachting is dat dat getal nog gaat groeien naar de miljoen in 2020. Maar, maar nog veel verder zal het ja. Hoe kan het dat de artsen en ook medisch specialisten het dan zo verkeerd inschatten? <laughs> ja, dat is natuurlijk een, een, een goede vraag. De geneeskunde heeft zich in de afgelopen tientallen jaren natuurlijk heel erg ontwikkeld in richtlijnen. Alle ziektes zijn vervat in richtlijnen. Maar de kwetsbare ouderen, en we worden natuurlijk met elkaar steeds ouder... die heeft meerdere ziektes tegelijkertijd. En ga je al die richtlijnen toepassen op één patiënt... dan krijg je dus een patiënt die aan vijf richtlijnen moet voldoen... en een uiteindelijke medicijnlijst van twintig medicijnen. Zonder dat je ook naar de patiënt luistert, want ik kan me ook voorstellen dat die soms zelf zegt... voor mij hoeft het niet. Absoluut. Ja, dat is iets wat onvoldoende gebeurt. En ik denk uh, dat dat ook een heel belangrijk verbeterpunt is. Namelijk het, het goed luisteren naar de patiënt. Wat wil mijn patiënt eigenlijk? Wat zijn de doelen van deze patiënt? U bent in het Rijnland Ziekenhuis waar u werkt bezig met een experiment. Wat houdt dat in? Uh, nou, we, we doen heel veel experimenten. Maar uh, heel recent uh, hebben we daar opgezet... Uh, de zogenoemde uh, dagonderzoekcentrum geriatrie. En wat we daar doen, dat is patiënten die door de huisarts verwezen worden euh, naar, het, euh, naar de geriatrie... die brengen we daar in één dag helemaal in kaart. Daar besteden we echt een hele dag aan. Dat lijkt heel erg veel, maar dat voorkomt dat de patiënt naar drie of vier verschillende dokters toe moet in het ziekenhuis. En het voorkomt ook dat de patiënt drie, vier keer moet terugkomen voor allerlei onderzoeken. En wat levert dat voor voordelen op? Het levert voor voordelen voor de patiënt op dat er automatisch al een goede coördinatie is. Want helaas is het zo dat dokters over het algemeen toch matig met elkaar communiceren... En dat uh, als de ene dokter een behandeling inzet... kan het zomaar zijn dat de andere dokter het daar niet mee eens is. En als op dat moment de communicatie niet helemaal goed gaat... is de patiënt daar de dupe van. En dat de geriater dus daar een, een ja, coördinerende centrale rol in, in speelt. Precies, samen met de huisarts. De huisarts uh, blijft uh, zeg maar de belangrijkste speler voor de patiënt. Maar wij geven de adviezen weer terug aan de huisarts... en bespreken met de huisarts het behandelplan... en bespreken ook wie dat gaat uitvoeren. Maar, maar voorkom je dan ook overbehandeling? Oftewel, zegt de geriater wel tegen iemand... Yo luister, dit heeft geen zin meer? Absoluut. Ja hoor, dus de, de, de geriater is absoluut degene die uh, ook tegen de patiënt zegt... nou, um, er is medisch gezien wel een therapie voor u. Hè, bijvoorbeeld de behandeling van die bloeddruk. Maar in uw geval... Uh, uh, adviseer ik het u niet, is het niet verstandig... omdat we te veel risico's hebben, bijvoorbeeld op bijwerkingen... Ja. zoals duizeligheid en vallen. En dan zegt die uh, tegenwoordig vermaarde mondige patiënt... Van bent u helemaal ook al, al heb ik maar 5% kans, ik wil behandeld. Ja. ja, in de praktijk zien we dat eigenlijk niet. niet. Hey, dus, nee, nee, dat is een, uh, de kwetsbare ouderen en dat maakt hem eigenlijk ook zo kwetsbaar. Dat is niet de eisende patiënt die zegt... en ik wil deze behandeling en ik, uh, ik wil er nog drie scheppen bovenop de uh, kwetsbare ouderen, die is eigenlijk veel minder goed in staat... om voor zijn eigen uh, mening op te komen, om zijn eigen wens te uiten. Dus daar moet je veel beter naar luisteren, wil je die naar boven halen. Dat doorbehandeld wordt ligt meer aan de arts dan aan de patiënt? Um, nou, in ieder geval moet er een attitudeverandering plaatsvinden bij de dokters. Um, en die zullen actiever op zoek moeten gaan naar de vraag van de patiënt. En die zullen dus heel actief bij het begin van een traject aan de patiënt moeten vragen... hoe ver wilt u eigenlijk gaan? Ja, daar, daar kan, begrijp ik, de centrale rol waar u het over had van die geriater... Uh, uh, een belangrijk uh, positief hulpmiddel bij zijn. Ik begrijp dat ook de artsenvereniging. He, de geest is daar eigenlijk ook voor. Waarom gebeurt het daar niet overal? Ja, dit is natuurlijk uh, zijn hele taaie processen. Uh, vroeger waren er natuurlijk he, de heilige huisjes... Uh, iedere specialist was eigenlijk de baas van zijn eigen patiënt. Zo zag hij dat althans. Uh, en uh, ja, dat een andere dokter zich daarmee gaat bemoeien, dat, dat, dat ligt over het algemeen natuurlijk gevoelig. Daar hebben wij ook wel uh, de, alle begrip voor. Maar daar is dus gewoon tijd voor nodig. Artsen-specialisten willen niet dat de geriater zich met hun behandeling van hun patiënt bemoeit. Nou, dat is, dat is te zwaar uh, uitgedrukt. Um, het is eigenlijk zo dat je juist nu een verandering daarin ziet. Om een voorbeeld te geven over uh, het Rijnland Ziekenhuis... waar ik zelf werkzaam ben. Uh, daar zijn we nu in overleg met uh, orthopeden en chirurgen... die daar zelf heel enthousiast over zijn... om te kijken of we de zorg voor patiënten die een gebroken heup hebben... of we die zo kunnen optimaliseren dat er een hele intensieve samenwerking is... tussen geriater en die snijdende specialist. Ja, dat, klinkt, en, dat klinkt allemaal natuurlijk uh, uh, heel positief en prachtig. Maar kun je, zijn er wel voldoende geriater? Ja, om in heel Nederland overal die zo'n centrale rol te laten spelen. Nee, daar kan ik heel duidelijk over zijn. Die zijn er op dit moment nog onvoldoende. Dus vandaar ook dat de opleidingscapaciteit voor uh, 2012 bijvoorbeeld bijna is verdubbeld. Ja, dus nou, je zou inderdaad moeten zorgen dat er meer aanwas is dan ook op dat vlak. Er moet absoluut meer aanwas zijn uh, voor, uh, voor dokters uh, in de oudere zorg, uh, Zeker gezien de vergrijzing. jan Rens, uh, uh, je hebt in de psychiatrische verpleegkunde gewerkt. Herken jij dat, dat artsen te lang doorgaan of ja, bijna een soort kokenvisie hebben... als het om behandeling van patiënten gaat? Ja, mijn mening is dat het niet alleen op die leeftijdsgroep is... maar eigenlijk de hele tijd. Je moet elke keer kijken in welke leeftijdsfase in Nederland is. En wat artsen in Nederland niet kunnen, en daarom zit het structureel een heel dingen fout, is namelijk plezend, ondersteunend medicatie geven. Het is altijd of straf, of je moet er beter van worden. En deze filosofie, daar gaan we helemaal mee naar de knoppen. Daarom is het soms een hel in de verpleeghuizen. Je weet niet wat je daar ziet. Ik bedoel, als ik daar eenmaal over begin, dan word ik nog kwaad. Maar die attitude van naar Pleasant, pleasant ja, medicatie pleasant geven. Is dat een goede omschrijving, meneer U? Nou, je moet, uh, je moet absoluut moet je patiëntvriendelijk zijn. Goed luisteren naar je patiënt uh, en, en je? daar eigenlijk van uitgaan. Ja, het wordt bevestigd. De de Peter Juh van de Vereniging van Klinische Geriaters, hoorde u. Hij blijft ook nog even zitten. We gaan het zo met Peter Jan over uh, film en over een nieuw uh, boek over Hugo Claus hebben. Maar eerst, daar zijn ze dan. Uh, fantastische samensmelting van... Punk en klassieke muziek. Bob Fosco met roest en bakkout. De angst breekt uit mijn poriën, ik krijg overal kramp, ik drijf bijna op mijn hemd uit, maar ik moet het jullie zeggen! Dit wou ik even meegeven! Dit moet me van mijn hart! Ik moet het jullie zeggen! Ik moet het zeggen! Zeg hij. Ik heb de kramp van je karren. Helemaal rood aan, uh, Lipi Bob Fosco met het collectief Roest en Wrakhout. En wil je de cd-klassiek Raggen winnen... of wil je kaartjes winnen voor het literatuurfestival... De Geest moet waaien op 26 mei in Arnhem... want daar gaan ze optreden. Het is ook, je, je moet ze ook eigenlijk zien. Je moet ze niet alleen maar horen, maar je moet ze ook zien. Dan moet je gewoon even het antwoord mailen op de volgende vraag. Waar heeft Bob Fosco zijn collectief Roest en Wrakhout vandaan gehaald? Als je dat weet, mail dat naar vrijdagmiddaglive.atavro.nl. En de eerste mensen die het goede antwoord aan ons doorsturen... die winnen of de cd of dus kaartjes voor dat concert in Arnhem op 26 mei. En dan de cultuurgast. Yeah, yeah, yeah. Dat is Peter Jan Rens. Yeah. Peter Jan, nogmaals welkom. Ja. Uh, je las voor ons De Wolken. ja uit uh, de geheime lade van Hugo Claus, onder titel... Nieuw portret van de vermaarde Vlaamse schrijver, die in 2008 overleed. En je was gisteren in Tuschinski ja. voor de nieuwe Pirates of the Caribbean... met Johnny Depp, deel 4 alweer. Uh, Peter, als u die twee dingen hoort, he, die film en dat boek... waar, waar zou u direct van zeggen, ik, ik ga het boek lezen of ik ga het, de film bekijken? Een van tweeën. Ik zou het boek lezen. Ja, want? Ja. Nou, Hugo Claus is natuurlijk sowieso een hele interessante uh, persoon... En uh, voor mij als dokter is het natuurlijk extra interessant... de manier waarop uiteindelijk euthanasie op hem werd toegepast... bij een beginnende dementie. Nou, dat ja, is ja. echt een, een, een unicum. Dus uh, ja, daar zou ik voor kiezen. Dan hoopt u daar ongetwijfeld ook iets nou, over in ik dat, dat ook boek ook te, te lezen. Nou ik dat ook al hoor. Een beetje beginnen. De beginnende euthanasie? Ja. Nou, ik heb het zo over. Maar het boek over Hugo Klaus, uh, gaat het daar inderdaad ook over? Nee, het, gaat het is een ontzettend mooi boek. Ik was er erg blij mee toen het kwam. En het is uh, uh, een boek wat uh, eigenlijk heel goed is dat, uh, dat, dat opgegraven is. Het zijn allemaal... En, uh, het zijn allemaal teksten die met name te maken hebben met het creatief zijn en waar je mee bezig bent. En of het wel zin heeft om het inderdaad iets te creëren. En of het wel wat waard is. En hoe hij dat beschrijft is gewoon ontzettend mooi. Teksten die hij ook bedoeld had om te publiceren? Nou, de aantal teksten schijnen niet te bedoelen, Maar dat is altijd de ijdelheid van de schrijver. Die zegt van ik hoop dat dit nooit gelezen wordt. Maar het staat er toch wel en het komt eruit. En het is wonderschoon wat die man gewoon schrijft. Maar ook gewoon de kwetsbaarheid. Eigenlijk probeert hij steeds iets te creëren. Maar vlak voordat die iets gaat creëren, legt hij er een bom neer. Dat betekent dat onder alles... Ja, dan... Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou, gewoon de verhalen die hij opzet. En of dat thema wel goed is. En hij heeft dat natuurlijk ook, het is een beest. Hij is heel kritisch voor zichzelf. Nou, ja, maar hij, nou, hij is God. Vind jij of vindt hij zelf ook? Dat vind ik sowieso. Ja. Want hij bromt zijn goddelijke deunen eigenlijk vanuit de hemel. Maar hij is zo ontzettend uh, uh, overtuigd van zichzelf... dat hij kan creëren, maar dan moet je het ook doen. En dat proces is heel interessant. Maar leerde je nieuwe dingen over? Want je, je bewonderde ja. hem als schrijver, dus je hebt veel van hem gelezen. Neem ik ja, er zijn een paar dingen. En ik wist niet dat hij zo twijfelde... en zo ontzettend kwetsbaar dingen op papier kon zetten. Dat was voor mij verrassend. Ten tweede, zijn ongelooflijke jaloezie... En zijn verhouding tegenover uh, vrouwen is echt fantastisch. We leven in de tijd van, van hoe een uh, rijke man en welgestelde mannen... hoe die uh, erotiserend werken op vrouwen. En soms over de grens gaan. En soms over de grens zijn. En graan gaan er ook niet meer terug kunnen komen in het geval van New York. Maar het is wel heel interessant hoe hij dat beschrijft. En dat zie je ook bijvoorbeeld met uh, Sylvia Christel. Want hoe beschrijft hij dat dan? Nou, hij beschrijft op een bepaald moment... Hij, daar komt een enorme jaloezie bij... Maar hij weet ook dat, we, dat vrouwen gewoon voor ze, een man van zijn allure eigenlijk alles doen. We zagen laatst bij In de Wereld draai Door... zaten drie vrouwen van gerenommeerde bladen... die ook vertelden dat ze daar absoluut niet bevattelijk voor waren enzovoort. Maar juist, en dat heb ik uh, uh, gisteren ook toevallig om een parallel te trekken met Johnny Depp... Uh, uh, men vergooit je zijn hele leven, een vrouw wil met zo'n man gaan... Leven. Ja. Die wil alles achterlaten, want dit is de kans om echt te leven. En dat is gevaarlijk. En dat beschrijft hij. Dat maar het leuke hij. is dat hij is... ook nog, bijvoorbeeld Sylvia Christel, wil hij voor zichzelf hebben. Dus terwijl hij zelf allerlei dingen doet, mag zij, vleugels, mag zij niks. Zij mag niks. Nee, leuke en dat man. Schrijft... En, uh, maar goed, het is ook nog iets anders dan verkrachting natuurlijk, hè, waar het met vrouw Skaan over gaat. Ja, het is een vermeende verkrachting. ja. Maar het valt mij wel op. Ja, ja het is nog niet. Uh, nee, klopt. Ik ja. heb die prachtige brief van hem gelezen. De ontslagbrief. De, de ontslagbrief met die handtekening. Het is nog een voorveronderstelling we, we, dat dat gebeurd is. We dwalen af. Maar uh, geen want... want dat was, ja, dat is waar. Meneer Judy wilde vooral weten of hij ook iets over uh, zijn besluit... om voortijdig met het leven te stoppen had geschreven. Is dat zo? Uh, ja, hij heeft, uh, dat, dat zie je in een heleboel teksten. Zijn tekst, hij blijft een onafhankelijk iemand die aan zichzelf onafhankelijk moet zijn. Hij levert zich niet over aan een ander. Als hij een bepaalde basisvoorwaarden niet kan voldoen... en dat was namelijk het creëren waar hij altijd mee geworsteld heeft, dat creëren. Als hij daar niet aan kan voldoen, dan wil hij niet meer leven. Dan wilde hij meer leven. We moeten, we, moeten, dat is, want we hebben altijd te veel te bespreken, door... want je moet ook nog even vertellen wat je van de film uh, Pirates of the Caribbean 4 vond. Ik vond het fantastisch. Het verhaal was kraantje lek. Namelijk mager. Mager, maar terecht natuurlijk. Want wat gebeurt er? Deze andere god, Johnny Depp, heeft het acteren van zijn rol. Heeft hij zo geperfectioneerd als kapitein dat hij uh, elk klein beweging is humoristisch, is in balans... is een schoolvoorbeeld van hoe je moet acteren. Het deed me denken aan wat Jack Nicholson vroeger altijd neerzette. Het was absoluut top. Je let helemaal niet op het verhaal, het gaat om Johnny Depp... en dan is het allermooiste eigenlijk van de film... dat zijn vader er is, en dat is Keith Richards. En die speelt weer een klein rolletje erin. Die speelt een klein rolletje erin, en dan ben je al ontroerd. Dat betekent op dat moment, dat is tien minuten... als de film aan de gang, in, gang is, heb je eigenlijk je bioscoopkaartje er al uit. Je bent van begin tot het, het eind geboeid het. geweest? Absoluut. Het zou eigenlijk voor jou ook wel een rol zijn, hè? Meer dan toen je de hoofdrol in Brandende Liefde van Wolken speelde, eigenlijk. Ja, ik zou, dat, ik zou Zo het piraat, fantastisch ik? vinden. Ja. Ja. Maar ik zou nou die, die rol van Kaan wel willen spelen. Dat is trouwens Kaan? Ja. Nou, wie weet, ik bedoel, Ma maak een script. Ja, dat is ook een soort Johnny Depp. Want als je ziet wat Johnny met die vrouwen doet... Dat is ook geweldig. Want het, het ook is... geweldig? Ja. ja bij want... Kaan moet dat nog blijken natuurlijk. Nee, en bij Johnny Depp ook, maar hij ja. hebt het er wel over. Ja. Maar dus je de... moet alleen voor Depp eigenlijk zeggen... moet je naar die film. Alleen voor Depp moet je alleen al naar de film. Peter je, uh, van mening verandert inmiddels toch liever de film dan het boek? Ja, mijn, nou, mijn, mijn dochter had me er al van overtuigd dat ik daarvoor moest kiezen... maar nu heb je me overtuigd. <laughs> want, want, ja, mijn je moet, eigenlijk moet je gaan zitten en, en met mm -hmm. het boek van, uh, van, uh, van Klaus... in zo'n zit bij Tuschinski... En dan vraag je om een lampje en dan lees je dat boek... en onderwijl is die film. Dat is de ideale combinatie. Dat doe je allebei niet, eigenlijk. Jawel, dat doe je allebei. Ja, je, kom, dat is prachtig. En jij kan niet kiezen, begrijp ik. Nee, ik kan niet kiezen. Dat is plus, plus. Ja. Dat, geeft, dat geeft meer effect. Het ik... is leuk, er is een ja? overeenkomst tussen die twee mannen. Echt waar. Deb en Klaus, dat is echt prachtig om te zien. Wat mooie er... mooie uh, link tussen deze, deze twee hele uiteenlopende ja. uh, uh, vormen van media. Tot slot nog even, want je zei het, je gaat een nieuwe TV-zender beginnen. Ja, we, we hebben zo... nog een half minuutje. Ja, we een TV-zender is dus Rens 1. En Rens 1, iedereen, uh, iedereen denkt hij is helemaal gek geworden. En dat is niet zo? En dat is niet zo. Ik denk dat ik de nieuwe manier van tv maken heb uitgevonden. Ben ik mijn hele leven al mee bezig, moet jij weten. En wat is die dan? Kan je dat in één zin zeggen? In één zin is namelijk een tientje reserveer je uh, uh, een minuut zendtijd. En je ziet het op Rens1.com. Petya Rens, dankjewel. En Petyu, ook dank. Zo direct uh, gaan we debatteren. Onder andere over Griekenland. Avro. Hij is een wereldwijd beroemd neuroloog. Hij vindt dat veel artsen te weinig naar de hele mens kijken. De patiënt is meer dan alleen de ziekte, is het motto van Jan van Gijn. Zondagochtend is deze bijzondere arts tussen 7 en 8 uur bij mij te gast in Dit is de Zondag. Radio 1, het nieuws van alle kanten.